Oh, die beelden spruin rond. Een Lek lekker liggen pakken. Laat die boel maar zakken. Kinderen die gillen krijgen, tikken op hun billen. Oh, die Duitsers zijn al heel. Die Duitsers in Aveer. heel. Oh, ze haven veel plezier hey. Op een balletje gehakt.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 Door zware storm zijn in Frankrijk zeker 18 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen aan de Atlantische kust. Het noodweer trekt verder en ligt nu boven België en Zuid-Limburg. Het KMI waarschuwt voor extreem weer met zware windstoten met snelheden tot 110 km per uur. De brandweer in Zuid-Limburg heeft tientallen meldingen binnengekregen van schade door de harde wind. En ook in België is er overlast door de stormachtige wind.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 President Obama heeft op het laatste moment de Amerikaanse antiterreurwet met een jaar verlengd. De zogeheten Patriot Act geeft de mogelijkheid om in het belang van de nationale veiligheid burgers in de gaten te houden. Bijvoorbeeld door het afluisteren van gesprekken. Critici zeggen dat daardoor al acht jaar de privacy van Amerikaanse burgers wordt geschonden. In de Eredivisie Voetbal heeft koploper PSV met 5-1 gewonnen van hekkensluiter RKC Waalwijk. FC Twente, de nummer 2 van de ranglijst, won thuis met 2-1 van NEC. En Ajax versloeg thuis FC Utrecht met 4-0. Feyenoord won uit tegen FC Groningen met 3-2. En Sparta speelde thuis met 2-2 gelijk tegen NAC Breda. Het WK Hockey in New Delhi is geopend met een overwinning voor Spanje. De nummer 3 van de wereldranglijst won in groep B van Zuid-Afrika met 4-2. In dezelfde groep won Engeland met 3-2 van Australië. Vandaag wordt ook nog de wedstrijd Pakistan-India gespeeld. En voor het WK in India zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen omdat er rekening wordt gehouden met aanslagen. Nederland begint maandag aan het WK met een groepswedstrijd tegen Argentinië. Het weer, ook vanavond regen en veel wind. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Noord-Brabant en Limburg.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 En uh, ja, ik denk dat daar gewoon best wel markt voor is in deze regio. Betaalbare entertainment. Dus je wil eigenlijk ook particulieren misschien aanspreken. Als je, hè, wat je nu zegt, trouwbare partijen. Ja. Heb je particulieren voor nodig ja. die dat willen? Ja, wil Dan helemaal, willen we willen helemaal. boeken. dat sluit echt helemaal niks uit. Het is, het is van een, van een 50-jarige bruiloft... Ja. Of een 50 jaar, 50 jaar feest, jubileumfeest, ja. tot grote bedrijfsfeesten. Het is allemaal mogelijk, er kunnen kleine namen komen te staan. Dus regionale artiesten of, of nationale artiesten, want die hebben we ook in ons bestand. Ik noem een Kevin Brouwer en Astrid Schuurmans, dat zijn... Ja,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 De, de ja, helft van de ja, albums wordt gedownload. Ja, ja. Ja. En op, op zo'n manier kun je toch weer zien van... Oké, okay, hey, deze artiest verkoopt wel heel veel. En ja. Ja, ook voor een artiest is dat heel erg belangrijk. Want het is te hoger je niet op 40 staat. Het is te meer reclame enzovoort. Ja. Hij ook krijgt. Dus ja, ja, ik ben echt een heel erg groot voorstander van... En ja, ik ben, ben, ben eerlijk voor... Als je een leuk album wil op, op de shop... Een leuk album heb je gewoon voor Oké. Okay. Compleet, alle nummers erop. En dan uh, ben je 10 euro goed dan in de winkel.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 Programma's wordt uh, zelfs gewoon door heel Nederland reclame worden. Oh, nee. Ik kreeg gisteren nog een aanmelding uit Culemborg. Dus, uh... Je hoeft niet uit Zandvoort te nee, komen. Nee, hoeft niet okay. uit Zandvoort te komen. Nee, dat ja. is, uh, dat is... dus iedereen uit Nederland kan ja. meedoen. In ja. Zandvoort. Ja, in Zandvoort oh. organiseren we dat. En, uh, ja, de, de aanmeldingen die lopen nu aardig goed binnen. Dus uh, ja, we zijn heel erg tevreden met hoe het Hoeveel, hoeveel Aanmeldingen kan je hebben.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 Moet je even de wegen weten hoe ze weer verder kunnen? Ja. ja, gelukkig hebben wij gewoon heel veel uh, connecties al. En uh, ja, we hebben het nog niet genoeg. Ja, dat maar is tijd, ja. tijdens, tijdens het evenement, al de, bij de finale, zullen er ook diverse scouts aanwezig zijn. Ja. Uh, van uh, Sony Music komen er sowieso zo mm -hmm. mensen van Berk Music, dus dat zijn de grote platenmaatschappijen van Nederland. Oh, die zijn april. ook wel bij soms. Die komen, die komen wel kijken in 9 april. Ja. Oh, dat is uh, wel het, spannend En je merkt ook echt, nog even nou dan weer naar het kunstenstijn. Uh,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 Of evenementen. Dus bijvoorbeeld hebben mensen een wc nodig voor op een evenement, kunnen ze ook bij ons terecht. Dat kan je allemaal is, regelen. Het zijn, ja, het, we, daar is, heb je contact ja, we, ja, Het is echt een hele grote bemiddeling. Ja, wat we ook alles, hebben. Van ja. alles is regelbaar, hè? Ja. In principe, als je een evenement hebt en ja, je zegt al, je zal een toilet, toiletgebouw nodig zijn of weet ik veel wat. Ja. ja, wij regelen het. Ik zal niet zeggen dat ik het in, in mijn huiskamer heb staan met toiletgebouw. Ja. Maar ik wil best op zoek gaan naar een leverancier van ja. toiletgebouwen. Dat is geen probleem.